Acht uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Frankrijk meer steun aangeboden... voor de interventie in Mali. De Amerikanen gaan de Fransen helpen met tankvliegtuigen. Daarmee kunnen Franse straaljagers in de lucht bijtanken. Ook stelt de VS militaire transportvliegtuigen beschikbaar. Gisteren meldde het Franse ministerie van Defensie... de herovering van de stad Gao. Daarbij zouden tientallen islamitische opstandelingen zijn gedood...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 De kerk op Staten Island was al een aantal keer overvallen, de laatste keer op Nieuwjaarsdag. Daarom hielden de agenten de kerk de afgelopen tijd scherp in de gaten. De acht toertochten op natuurijs hebben gisteren bij elkaar zo'n 80.000 schaatsers getrokken. Volgens de natuurijscoördinator van de KNSB ontstonden nergens grote problemen. Vooral de drie toertochten in Overijssel werden goed bezocht. Daar kwamen in totaal 50.000 schaatsers op af. Was gisteren de laatste mogelijkheid om een toertocht te doen. Vanaf vandaag liggen de temperaturen boven het vriespunt. Wielrenner Tom Jelte Slachter heeft de Tour Down Under gewonnen. In de laatste etappe in Adelaide kwam zijn leiderstruin niet meer in gevaar. De 23-jarige Nederlander boekte donderdag zijn eerste dagzegen ooit. En nu heeft de renner van Blanco, het voormalige Rabobank-team, ook zijn eerste meerdaagse koers gewonnen.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 Let op. Geld lenen kost geld. En dan is het tijd voor de ondervogelaars bekende goudhaantest. Oké, okay, komt-ie. Hoort u dit geluid? Ja, nou, als u het kunt horen, dan bent u waarschijnlijk jonger dan 50... En als u niks hoorde, ja, sorry, dan kunnen u oor het heel hoge goudhaangezang waarschijnlijk gewoon niet meer aan. Komt u nog één keertje, het goudhaantje? Nico de Haan en Harvey van Diek vertelden dat als ze een medevogelaar horen mopperen... dat er dit jaar toch vertuvelt weinig goudhaantjes zijn. Dat ze dan meteen weten dat er met de stand van de goudhaantjes niks mis is... maar wel met het gehoor van die arme drommel de 50 gepasseerd. Oh, behalve dat goudhaantjes en vuurgoudhaantjes zo ontzettend hoog zingen, zijn ze ook nog eens verschrikkelijk klein. Met 8,5 centimeter van snavel tot staart is hij het kleinste vogeltje van Europa. Maar niet bepaald zeldzaam. Naast de goudhaantjes die het hele jaar in ons land verblijven, komen de zwinters ook nog eens zo'n nou, honderdduizenden, zegt Nico de Haan. Soms wel een miljoen op miljoen? visite. Ja, een miljoen op visite uit Oost-Europa. En ze zijn ook niet bang. Als je ze in de tuin hebt, dan komen ze makkelijk naar je toe wippen. Goed, voor onze luisteraars die Abraham en Sarah al hebben gezien... en toch ons willen genieten van de zang van de Goudhaan... hier de vertraagde versie. Ja, nou, als u die ook niet kon horen, dan heeft u waarschijnlijk... De... Oprichting van de Vara, nog meegemaakt. Hele oude oren. Wilt u hem ook eens zien? Op de website van Nico de Haan staan prachtige filmpjes. Wat is dat beestje mooi en klein? Heel aandoenlijk. Goedemorgen, omdat er ook mensen zijn in Nederland die eh, niet de kolder in de kop hebben gekregen door het perfecte schaatsweer van de afgelopen week. En die, net als ik, stiekem dagdromen van een prille lentezon of misschien al zelfs van zoele zomeravonden ruimen we vandaag tijd in voor dieren die de meeste mensen met de zomer associëren... met een Franse camping of een Italiaanse wegberm, krekels en sprinkhanen. Boudewijn Odé en Roy Kleukers zijn al meer dan twintig jaar sprinkhaanvrienden. Ze reizen samen heel Europa door en komen straks naar het kapitaal... met een grote voorraad geluiden en prachtige verhalen. En ook twee blaren kan niet dood. Nou, wat dat is vertellen we u straks. Maar wel verklappen we alvast dat hij 2000 jaar oud kan worden. En weet jij hoeveel pootjes een miljoen poot bij zijn geboorte heeft? Uh, uh, uh, een miljoen kleine pootjes. <laughs> we horen het allemaal straks. Uh. Wij zijn bij de Wendveld. Als je niet afbrengt, tot 10 uur is dit vroege vogels. Anden Mozart Players openen onze uitzending met het snelle derde deel... het Prestissimo uit de symfonie in D-groot... van de boheemse componist Josef Myslivec. Drie maanden lang volgen we samen met Nico de Haan, ambassadeur van Vogelbescherming... de zang van vogels in tuin, park en natuurgebied. De serie Vogelzang en Tuintips omvat twaalf gratis e-maillessen. Wie de cursus volgt, kan straks al die vroege vogels herkennen aan hun zang. Zo dus ongeveer de eerste zangers die in januari al te horen zijn, zijn de mezen. Vorige week hadden we in aflevering 1 al de koolmees. Deze ochtend zijn Henny Radstaak en Nico de Haan op zoek naar pimpel, kuif en zwarte mees. Ik denk dat veel schaatsers de pimpelmees wel gezien hebben. Ja? Een van de weinige vogels die in de winter in het rietland tegenkomt... behalve dan hier en daar wat baardmannetjes, is de pimpelmees. Want die is veel lichter dan de koolmees. Je kunt de pimpelmees op een afstand ook altijd herkennen... want hij hangt altijd aan de uiterste puntjes van de takken. Dus hij is lichter, dan kan de koolmees niet komen. En ook die rietpluimen zijn eigenlijk veel te... Ja, te te, te dun voor die koolmees, die zakt veel te ver door. Ja. Maar een pimpelmees is zo licht met zijn grammetjes, met zijn ja, 10 gram, 11 gram, dat hij zo op zijn kop aan die rietpluimen kan hangen en, en daar dus heel goed voedsel kan zoeken. Dus als je lekker zo schaats door het rietland heen en je kijkt goed om je heen, dan zie je meestal een pimpelmees. Geen koolmees, maar pimpelmees. Dat is wel leuk. Ja? Lichtblauw petje? Ja, lichtblauw pet, echt, een pimpelpaas petje. Ja, daar komt die naam: pimpelmees ook vandaan, is niks met drankmisbruik te maken. <laughs> en die die, die, pimpelmees, die zijn toch ook wat kwetsbaarder in de winter, hoor. Koolmezen die komen wat makkelijker op de voederplek. Pimpelmezen zie je ook wel. Je ziet ze ook wel eten van het voer. Maar minder. Maar minder. En als er is, na een strenge winter, dan zakt zo'n pimpelmeisje ook in elkaar. Dan gaan er behoorlijk wat gaan er dood. En dan hebben ze ook wat moeite om weer snel terug te komen. Want ja, die pimpelmeisje is natuurlijk niet zo groot als een koolmees. Dus als er ruzie gemaakt wordt door een nesskaas, verliest die pimpelmees het. Dus vaak moet hij dan toch uh, genoegen nemen met een wat kleiner holletje. Het is dus echt een beetje knokken en zoeken voor die pimpelmeisje om onderdak te komen. Dus wat dat betreft help je zo'n pimpelmees met zo'n. Nestkast dan hè, die invliegopening zo'n 28 mm. Nou ja, vogelbescherming is er heel veel informatie over. Daar, daar help je ze wel mee. Ja. Is dat pimpelmees of niet? Het lijkt me pimpelmees, ja. Maar het is zo zachtjes. Dat het... ja. Ze hoort zingen, dat is echt zo'n, zo uh, wat dichterbij, dat is echt zo'n GSM-tje, of er een, een, ergens een telefoontje afgaat, zo. Echt een mooi riedeltje is het. Dat is, geen enkele andere zangvogel maakt dat mooie riedeltje. En dan hebben ze nog dat, uh, een beetje alarmeren, een beetje koolmeesachtig uh, alarm slaan. dan? Ja. je doen? Ja, Er ja, zit daarachter, achter. gaat ja, toch iets dichterbij nog. Dan iemand erheen lopen. Kijk, ja, de winterkoning weg. We zijn even de tuin ingelopen hier. Ja, de tuin van de boswachter. En dan overal vetbolletjes. En we hopen dat er een beetje mees op afkomen. Vetbolletjes, pinda's, pindakaas. Uitgebreid nou, restaurant hangt hier. Nou, woorden hem net, maar hij is nu toch weer ja, is stil nou hè? He? Het is nou heel goed. Kijk, Kijk. Oh, nou, nou, dat nee. is zo'n ja, ja, Je ziet van alles vliegen als je zo gespitst bent. We kunnen natuurlijk even de smartphone erbij pakken. Ja, we laten even het pimpeltje horen. We mooi, kijken ja. of ze daarop afkomen. Eens even kijken of dat werkt. En terwijl die roodborst lekker zit te checken. Even ja, die, die pimpelmeest die... laten horen, Nico. En kom... Ja, en, we horen, en wie weet komt de andere pimpelmeest erop af. Je weet het soms niet. Zie, heb je een belletje. Daar komt een pimpeltje aan. Kijk, nou ja, zie je? Het mag eigenlijk niet, Nico, wat we doen. Hè? Ja, dat is niet zo erg goed. Nee? Af en toe een geluidje laten horen. <laughs> ja, kijk, okay, dus je eh, ziet er je er ook duidelijk bij, het he? verschil ja, met die koolmees ja, die ja, even ja. verderop zit. Veel kleiner, hè? veel lichter. Ja, kijk, dan nou zitten ze bij elkaar eens, wat. Echt een dwergje ten opzichte van die koolmees. Voor weer... niets het ook altijd, hè? Als je een foto zou maken, dan zie je ze mooi naast elkaar. Zou ik dat dan eens even doen? Nou, we probeer nou, proberen ze even. Koolmees, donkere pet op. En die pimpelmees, blauw. Blauwe pet. En kleiner. En iets lichter. Even aanzetten. Nou, komt de roodborst zich ook nog even mee bemoeien. Dan wordt hij weggejaagd oh, door de, de andere. De pimpelmeester zit aan de pindekaas. Ja, de koolmeester zit ernaast. Die houdt er wacht. <laughs> Mooie foto heb je gemaakt. Die staat op ja, de site. Prachtig, ja, die zit op de site. pimpelmees in de pot. <laughs> Nou, dat was de Pimpelmees net, Nico. Ja. Maar nu moeten we toch een beetje dieper... Uh... Ja, we doen dieper het bos in. Het bos in voor die Kuifmees en misschien de Zwarte Mees. Ja, Zwarte Mees en de Kuifmees. Die wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn nu in het Leersomse veld aangeland. En heel veel grove dennen. Die, dennen, die grove dennen is echt het domein van de Kuifmees. Die, uh... ja. ja, en, en de, de sparren is meer de... Hè, die daar links staat. Nee. Een boom ze er tussendoor en rechts zit er gewoon een koolmees. Geen kuifmees. Nog geen kuifmees die bubbelt. Het is een beetje een bubbelend geluidje. Hè? Ja? Ja, het is niet echt zo'n zo typisch zangetje En als je hem ziet, die kuif is onmiskenbaar. Hè? Ja, dat is echt onmiskenbaar. Die, die, die, die, die steekt recht, heeft altijd die kuif ook rechtop staan. Een gaai die kan hem plat maken of die kan hem rechtop zetten. Maar een kuifmees is de kuif altijd echt mooi vieren staan. Ja, en dan uh, moet je echt. Rood bosje. Rood bosje, ja, zie Hij is... heeft <laughs> <is wel> afgeleid. <laughs> Die, kuifmees die die broedt ook echt in de dennenbossen. Verstopt. Hij, uh, hij hakt zelfs zijn nest uit. Dat is een soort spechtje eigenlijk. Gewoon in een hij, uh, gewoon, ja, Niet echt in harde boom, maar een beetje vermolmd hout. En dan hakt hij daar een nestje uit. En daar uh, verstopt hij zich dan in. Vaak is dat wel weer in loofhout. Zoekt hij een oud loofhout-stoppetje uh, ja, uh, waar hij dan in nestelt. Anders is een zwarte mees. De zwarte mees die uh, verdwijnt als het ware van de aardbodem. Die zie je naar beneden vliegen vloek weg. Die nestelt vaak onder de grond in muizenholletjes en zo. Ik heb eens een zwarte mezenesje gezien. Nou, oh. je gelooft je ogen niet. Van de boven ligt naar beneden. Eén is van de aardbodem verdwenen, vloep. Het is maar zo'n klein beestje. En dan duikt hij zoals een muisholletje en is die weg. Hoe herken je de zwarte mees aan zo'n zang? Nou, er zijn twee toontjes eigenlijk. Niet veel meer dan dat. Dus chici, chici, chici, chici. Veel, veel verandert dus niet erg. Een koolmees die varieert voortdurend, maar die uh, zwarte mees die heeft eigenlijk maar twee toontjes. Chici, chici, chici. En dat is, verder komt hij niet. Dus als je dat hoort. Dan heb je de zwarte meest. Volgens mij hoor ik hem, Nico. Ja, ja. de kuifmeest dan hè? Ja, dat bubbelgeluidje. Ik Ja. Hoor hem ook, daar ja. in die hoek. Even luisteren. Ja, ben, ben is weer. dat was hem, hè? is hier niet. Dat is onmiskenbaar heel duidelijk. Het uh, korte bubbelachtige liedje. Echt, ook dat mezige zit er toch wel in, vind ik, hoor. Ja? Ja, dus, het is niet natuurlijk een koolmisgeluidje maar het is echt een beetje bijna alarmerende koolmees, maar dan iets sneller en iets bubbeliger. Ja. Nou, doe het nog eens even. En ah, er is ze weer. Ja. Ben is nog eens even op een rijtje met hun geluidjes? <tie> nou, beginnen we nog even met het uh, pimpeltje. Dat alarmerende Weet je dat net als een komisch dat kan doen. En dan dat geluidje, ja, dat korte GSM-metje kan niet zo goed nadoen. Is een kort rolletje is dat altijd. En als je denkt, hey, de hele telefoon gaat af, dan heb je dus een pimpelmeesje te maken. Nou, dan heb je verder de, de zwarte mees. Tjitjie, tjitjie, tjitjie, ongeveer hetzelfde. Tjitjie, tjitjie. Er zit niet echt een ritme in. En dan tot slot het bubbelgeluidje van de... Kuifmees, dat, uh, ja, tjie, die, die, die, die, die, dat kan ik dus moe moeilijk snappen. Ik kan niet bubbelen, zeg maar. <laughs> maar. Dat is niet meer sterke kant. Dat moet de kuifmees moeten doen. Bij deze? Ja. Is die hier. Moet toch iets meer voorjaar. Hè? Elke week ietsje meer. Leuk. Wilt u ook vogelzang kunnen herkennen en meedoen aan twaalf lessen van een internetcursus van Nico de Haan? Kunt u ze allemaal herkennen, de kuifmees. En noem ze maar op, kijk dan op onze website vroegevogels.vara.nl Is dus Ursula Holika en Katharine Eisendorfer... met de canonische Etude patrovite van Robert Schumann. Over twee maanden begint in het gemeentemuseum in Den Haag... een groot kunst- en natuurproject. Het heet Ja, Natuurlijk. En het werpt zijn schaduw al vooruit. Want deze week is er op Facebook en Twitter speciaal aandacht voor. En dat gebeurt op een bijzondere manier. Een aantal schrijvers en biologen... kruipt de komende tijd in de huid van een plant of dier... Per soort wordt er twee weken lang geschreven. vanuit het perspectief van ja, de desbetreffende plant of dier. En de eerste is net begonnen. Schrijfster Esther Gerritsen heeft gekozen voor een plant. Een heel speciale plant met een prachtige naam: twee blaarkannidoot. Twee blaar kan niet dood. Ja, die komt inderdaad voor in Zuidelijk Afrika. Maar er staan ook een paar exemplaren in de hortus in Amsterdam. Joost Huizing is met Esther Gerritsen en beheerder Reinoud Havinga van de woestijnkas van de hortus. naar de woestijnkas van de hortus gegaan. Want daar staat twee blaarkannidood al een jaar of vijftien. Een lege plek. Ja, hier stond hij. De twee blaarkannidood, hier heb ik hem ooit ontdekt. Je kwam vaker in de hortus? Ja, ik kwam en vaker. Waarom word je dan gebiologeerd? Door een plant met die naam? Vooral door de naam. En die naam is natuurlijk geweldig. Tweeblaar Dood. En dat is dan een Zuid-Afrikaanse naam. Maar zijn andere naam is eigenlijk net zo mooi. Welwitia Mirabilis. Zegt ze dat goed? Ja, ja, volgens mij wel. <laughs> ja, nou ja, goed. Latijn uh, heb ik geleerd. Dat is een dode taal. Dus hoe je het uitspreekt, maakt niet zoveel uit. Nee. Maar... Maar... Mirabilis is dan Latijn. Maar, is... maar Welwitia vind ik ook zo leuk. Ja, dat ja. Komt Gewoon van de botanist Friedrich Welwitsch. Ja.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 Dus hier al geweest? Ja, ik heb hem maandag heel even opgezocht hier. En dan staat hij zo in een hoekje, in een plastic emmer. <laughs> oh, dan, ja, dan kom je een lekkere van... warme kast. Moet de deur dicht? Kijk, oh, sta ja. daar staat hij. Is dat alles? Dat is alles. Een Dit bak zand het. en twee beetje leerachtige bladeren. Ja. Wat dus een van die bijzondere dingen aan die plant is... dat het blad groeit net als een haar, net als een ja. menshaar. Dat groeit ook vanuit het haarzakje...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 Ja, je kunt het eigenlijk wel Net horen, zoals hè? haar. Je afknippen. Hoor, hoor je dat? Hoor je dat? Is de dode punten ja. van het uh, blad. Dus net als mag een dode punten van je. Jewel, ja. Hij stond eerst onder glas in de, de bescherming. Als dus ja, zodat niemand eraan zou komen en toen is er een uh, grote cactus ah, ja. omgevallen. Kijk, Ovenop, op het glas, bovenop. toch? Ja, ja een euphorbia uh, was erop gevallen. Je heeft al heel veel meegemaakt. Dus na, dit na 2000 komt natuurlijk nooit meer voor dat ik hem mag aaien.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 Dan mag ik hem niet meer aanraken. Nee. En nu wel. Ja, een blad van zes meter, dat zou hier in het kapitol niet eens passen. Kijk op onze website voor de berichten die Esther Gertsen namens Tweeblaar op Facebook en Twitter zet. Uh, we gaan er even kort uit nu voor Ster en Nieuws, gelezen door Juri Stubenitski.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 Radio 1 Het NOS-journaal. De VS gaat Frankrijk ondersteunen bij de interventie in Mali. Onder meer door tankvliegtuigen te sturen. Daarmee kunnen Franse straaljagers in de lucht bijtanken. Ook sturen de Verenigde Staten militaire transportvliegtuigen. In delen van de Australische staat Queensland staan straten, spoorwegen en vliegvelden blank door overstromingen. Die worden veroorzaakt door een tropische storm.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 De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. En deze wordt door eigen monteurs vakkundig bij u geïnstalleerd. Maar ook alleen leveren is mogelijk. Sanidroom, de betere badkamer. Het is uh, zes minuten over half negen. Wij roepen schaatsend Nederland op niet naar de vijver bij het kapitaal te komen. Want die ligt er treurig bij. Dubbele cijfers, zeiden ze bij de weerbericht. 22 graden, denk ik. Uh, het is tijd voor het Rad der Columnisten. Remco Daalder. Remco Daalder, hij is bioloog. Ooit was hij beheerder van het Amsterdamse Bos. En nu is hij stadsecoloog, eveneens in Amsterdam. Maar Daalder schrijft ook uh, boeken, columns, onder andere voor ons. En ditmaal een column over een van de meest gehate beesten van Nederland. Hier is de column van Remco Daalder. Het meest gehate dier. U luistert naar vroege vogels. Dan kijkt u ook naar de natuurfilms van de BBC. En leest u de vogelboeken van Hans Dorrestein... Waarschijnlijk heeft u hieruit opgemaakt dat de natuur leuk is. De natuur is een paradijs, een paradijs bevolkt door mooie wezens die prachtige baltsrituelen vertonen en elkaar op boeiende kleurrijke wijze naar het leven staan. Het spijt me u dit te moeten zeggen, maar u bent misleid. De natuur is helemaal niet leuk. Weilanden, regenwouden en polkappen worden bevolkt door akelige beesten die je gras opeten, die je steken of die je zelfs helemaal opeten als ze de kans krijgen. Mensen die niet naar vroege vogels luisteren, die weten dit allang. Die vinden het prima dat we in Nederland honderdduizenden ganzen te lijf gaan. En dat er elk jaar duizend ijsberen worden afgeschoten. Weg met die griesels! Alleen ouderwets gezellige dieren als korhoenders en korenwolven... en slome duikelaars als de pandabeer vinden we de moeite waard. Voor hun behoud trekken we miljoenen uit. Voor de griesels trekken we ook onze portemonnee. Maar dan om ze met kogels, netten of gifgas te verdelgen. Dat roept bij mij de vraag op wat wij in Nederland nu het akeligste beest vinden. Dat is niet de malaria-mug. Die is in de vorige eeuw uit ons land verdwenen. Dat zijn niet onze grote roofdieren, de wolf en de beer. Die hadden we er in de middeleeuwen al onder. Het meest gehate dier van Nederland steekt niet, bijt niet en eet geen gras. Het is de vliegende rat, de stadsduif. Waarom haten wij de duif? Hij brengt niet meer ziekte over dan roodbosjes, eekhoorns of uw buurman. Daar kan het niet aan liggen. Hij maakt weinig geluid, al helemaal niet s'nachts. Hij flirt onze steden juist op met zijn aanwezigheid... zijn spectaculaire vlucht en uitvoerige baltsgedrag. Ja, akkoord, hij poept, maar dat doen wij ook. Dat kan je hem niet verwijzen. Waarom dan die haat? Langdurige observaties bij het Centraal Station en op de Dam... brachten mij het antwoord. Wij haten de stadsduif vanwege zijn onverschrokkenheid... Hij loopt rond onze voeten. Hij loopt winkels binnen. Als we hem proberen weg te jagen, vliegt hij voor de vorm even op... om twee meter verder zijn bezigheden te hervatten... zonder ons nog een blik waardig te keuren. Hij broedt zelfs op onze balkons, bijna in ons huis. De grote fout van de stadsduif is dat hij ons niet erkent als de meesters der schepping. Wij willen dat dieren wegvluchten als we eraan komen. Of dat ze opgesloten in kinderboerderij of dierentuin uit onze hand komen eten. Maar een dier dat doet alsof wij niet bestaan... alsof wij ook maar gewoon een wezen van vlees en bloed zijn. Dat dier haten wij. Ik vind dit geen goede reden. De stadsduif heeft zich als voormalige klifbewoner... optimaal aangepast aan het relatief nieuwe, rumoerige en steenharde biotoop van de stad. Hier past bewondering, geen weerzin. En eigenlijk geldt dat voor alle akelige dieren.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 Bij Albert Heijn en Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Zo klinkt de radiocampagne van Wakkerdier tegen de plofkip. U had hem vast al eens gehoord. Dit keer speciaal gericht tegen Albert Heijn en Jumbo... want meer dan de helft van alle plofkippen ligt bij hen in de winkel. En dat moet veranderen, vindt Sjoerd van der Waal van Wakkerdier. Samen met Jeanette Paramour gaat hij boodschappen doen... bij een Albert Heijn-filiaal in Amsterdam. Even kijken hoor. Een grote bak, hier een kilo. Drumsticks, 4,29. Ja, dat zijn uh, pootjes waarvan uh, waarschijnlijk meer dan de helft kreupel was. Hè. Dat uh, blijkt dat plofkippen eigenlijk zo snel zo zwaar worden dat meer dan de helft kreupel is en hun eigen gewicht uh, niet meer kan dragen als ze uh, zes weken oud zijn. Uh, ze, zitten met, uh, ze hebben een a tje leefruimte ongeveer per kip, minder zelfs, komen nooit buiten. Het is echt een afschuwelijk leven. Dus echt om extreem goedkoop kip te krijgen, geef, uh, betalen de dieren de prijs. Ik zie het trouwens wel, ook uh, biologische kippen. Ja, klopt. Dus... Dat hebben ze dan wel. Ja, dus ze hebben het wel, maar alleen heel weinig. Het is vaak uh, is het een leeg schap en ze hebben het nog heel weinig. Je ziet wel dat eigenlijk alle supermarkten... al wel sinds onze campagne meer uh, scharrelkip en biologische kip uh, in een schap hebben liggen. Ja. En Je ziet ook uh, dat het enorm toeneemt, de verkoop van uh, betere kip. Dus het werkt wel? Dus Ja, het werkt echt wel. Alleen wij willen gewoon dat de uh, supermarkt niet meer kunnen terugvallen op een oude slechte gedrag... en echt die plofkip uit het schap nemen. Ja. Dat moeten we nou echt met z'n allen eens gaan doen. Maar Kijk, hier... deze mevrouw die uh, pakt een scharrelkip... Is dat een bewuste keus? Ja, ja, ja, ja. ja? ja helaas is biologisch nog erg duur. Ja. Maar dit is in ieder geval wat? Ja, het is iets beter. Ja. Ja. Nou doen jullie dus al een jaar, hè, die campagne tegen plofkip. Nu zijn jullie net begonnen met een campagne speciaal tegen Albert Heijn en Jumbo. Waarom is dat? Uh, nou ja, Albert Heijn die, uh, verkoopt ongeveer 3 uh, tot 4 van de 10 kippen die in Nederlandse supermarkten worden verkocht, worden verkocht door Albert Heijn. Dat is verreweg de grootste plofkipverkoper van Nederland. Ja. Terwijl ze juist het omgekeerde willen uitstralen. Ze geven juist altijd het idee dat je bij Albert Heijn komt voor de kwaliteit. Mm -hmm. nou, dat is bij kip, dus juist uh, heel slecht gesteld eigenlijk. Ja. Wij vinden één, minimaal één ster. Uh, dat zou een supermarkt supermarkten dus nou moeten doen. Dat kost een paar dubbeltjes extra. Dat is, lijkt ons betaalbaar. En dan heeft die kip net iets meer ruimte. Ja, die heeft uh, meer ruimte. Het is dus niet meer zo'n uh, extreem snel groeiende plofkip. Ja. En uh, ze hebben ook een uh, koude, buioverdekte uitloop. Uh, mm -hmm. Dus die hebben het wel uh, ja, een stuk beter. We hebben, uh, wij zeggen zelf tegen consumenten van Koop alsjeblieft biologische, Drie sterren of twee sterren. Ja. Maar uh, één ster is een goede minimumnorm voor uh, Ja, maar voor kijk zo'n biologische. Kijk nou even op de kip. Filet, dan is de kiloprijs meteen 24,90. Bij kip is inderdaad behoorlijk prijsscheel. Bij rundvlees rund, en varkensvlees is dat prijsscheel veel kleiner. En de hele kip zie ik hier liggen. Even kijken hoor. Ja, ook niet veel hè? 4,79 nee, ja. per kilo. Ja, absurd. Een boer krijgt voor een slachtrijpe plofkip 1,70 euro ongeveer van de slachterij betaald. Dus dat is de prijs van een kopje koffie. En dan moet hij eigenlijk die kip van hebben verzorgd, het voer van hebben betaald, de stal van hebben gebouwd. En dan moet hij ook nog eens zijn eigen gezin van onderhouden. Dat kan ja. ook gewoon niet fatsoenlijk. Voor deze prijs kan een dier en een boer niet fatsoenlijk leven. Maar een supermarkt verdient er ook niet veel aan. Nee, dat is nog het kromme ook. Die supermarkten lopen met elkaar te stunten over wie de goedkoopste kip heeft. Ja. Uh, van ons nog goedkoop, bij ons nog goedkoop. Zo proberen ze klanten van elkaar af te pingelen. De kip is eigenlijk het lokkertje? Ja, kip is het lokkertje, het speeltje van die supermarkten om klanten te lokken. En ja. uh, daar, ja, de kip en die boeren betalen voor de prijs. En daar moeten we echt van af. Nou goed, uh, ja, Albert Heijn en Jumbo dus. Uh, die moeten, wat jullie betreft, zo snel mogelijk al deze bakjes hier met plofkip, dat moet allemaal weg. En wanneer zou dan de Beter Leven kip hier moeten liggen, wat jullie betreft? voor eind 2014. Daar hebben we aan gerekend. Dat gaat makkelijk lukken als ze hun best doen. En Twee jaar is... de tijd hebben ze dus? Ja, precies. En het wordt dus ja. nu tijd dat ze ook hun best gaan doen... en ja. dat ze de eerste stappen gaan nemen. En zijn ze er niet mee bezig dan? Ja, achter de schermen zijn ze er zeker mee bezig. Mm -hmm. En ze hebben erkend dat ze daarin stappen willen zetten... maar welke stappen weten we nog niet of dat voldoende is voor die kip. Dus wij gaan even door met campagne voeren en zijn heel benieuwd waar ze straks mee gaan komen. Ik zou hem niet nemen... Plofkip? Ja, we mijn een slecht leven gehad. Oh, dat me wel aan het twijfelen. Ja, hè? Ja. Ja. Neem dan deze in ieder geval. Die hebben veel meer beetje... ruimte gehad, Betaalt hmm. iets meer, maar dan heb je wel een goed geweten. Dan ja? moeten we ietsje hoger leggen, hè? dan kan je makkelijker pakken. Dat is waar, ja. ja. ja goed, dat gelukt. is waar. 300 gram. Het is gelukt. Ja, kijk hoe we het hier altijd bij het schap blijven staan. Misschien is dat een nieuwe campagne-strategie voor jullie. Ga ja. weer op het heen staan. De mensen willen heus wel. Ja, mensen huh? betalen 12 euro per kilo voor kattenvoer. Dan willen ze huh? ook best wel een paar dubbeltjes meer voor een betere kip betalen. Maar of Albert Heijn meegaat, dat is nog even de vraag, hè? Ja, daar gaat het om heel veel geld en grote belangen van een multinational. Dus het gaat altijd wat langzaam. Het zou een goede quizvraag zijn. Hoeveel clarinetisten horen we nu? Het waren er vier van het Nationaal Orkest van België. Ze speelden de Black and White Rag van de Amerikaanse componist George Botsford. Welkom in tuinreservaten.nl. Een van de voordelen van de winter is dat de structuur van een tuin veel beter zichtbaar wordt. Daar kan je van leren... En er in de lente je voordem wil doen als je weer wat gaat veranderen of verplanten. Maak dus zeker ook zwintersfoto van je tuinreservaat. En als er nog sneeuw ligt is het natuurlijk helemaal een plaatje. Ja, u hoort hier een deur piepend opengaan in het kapitaal. Dat zijn onze gasten zo direct die gaan het hebben over springhalen. Maar eerst nog even over tuinen. In de winter dus, als er sneeuw ligt, is je tuin een plaatje. Joost Huizing stapt de tuin in met Modeste Herwig. Een vaste gast bij ons en een van de bekendste Nederlandse tuinfotografen. Het klinkt mooi, zo de sneeuw onder je voeten. Ja, fantastisch geluid. Hè? Maar verder, ja, je hoort in de verte nog wel iets van vogels. Maar verder is het zo stil, vliegtuig. Maar het lijkt bijna alsof er helemaal niks meer leeft in je tuin. Zo'n laag sneeuw dempt al het geluid. Het is altijd een heel speciale sfeer. Zeker met zo'n mooi zonnetje zoals er nu is. En uh, ja, er zit nogal allerlei leven in de tuin. Maar het zit vooral onder de grond bij de vaste planten natuurlijk. Ja, en je ziet op sommige plekken wel uh, de sporen van de vogels. Jij ja. voert ook behoorlijk, zie ik. Er hangen ja. heel veel uh, vetbollen. Ja, ik vind het wel leuk om te kijken of de vogels erop afkomen. Maar tot nu toe, ja, ik vind eigenlijk dat er nog niet zo heel veel vogels nee. uh, komen. Merel daar in de verte. Merel die komt wel op uh, appeltjes af en rood zie ik ook wel. Ja, maar, uh, oud duifje. Die komen hier ook nog van de klimopbessen snoepen, zag ik ja, laatst. Heb je planten in de tuin waar uh, dieren ook plezier aan hebben? Ja, het zijn natuurlijk vooral struiken die wat bessen ja. hebben. Zoals een lijsterbessen heb ik hier. Die uh, bessen van de klimop vinden de vogels er ook wel heel erg lekker. Maar ja, dieren op de foto zetten in de sneeuw... dat gaat je in je tuin meestal niet lukken. Ja, ik denk dat je heel veel uh, geduld moet hebben. En als je een uh, telelens hebt, die kun je een beetje verdekt opstellen... en misschien met een afstandsbediening erbij... ja, dan, dan zal je er toch wel kansen ja. hebben. Uh, op... Maar wij gaan nu iets doen met de structuur in de tuin. Ja, je hebt natuurlijk, als er zo'n laag sneeuw ligt, dan zie je heel veel dingen niet meer in de tuin, omdat het er allemaal onder zit. Wat je wel ziet, dat is vooral de structuur in de tuin van Hagen. Misschien bepaalde vormen, zoals hier een verhoogde vijver, buxusblokken. En wat natuurlijk prachtig is, dat zijn die boompjes ja. met op elk takje zo'n dun laagje sneeuw. En dat soort dingen is het leuk om dat te proberen te pakken. Het wordt bijna zwart-wit als je een foto nu maakt. Kan ook heel mooi zijn hoor. Als je, echt de als je het echt doet. Als je het expres doet ja. en je wil die structuur echt uh, eruit halen, kan dat heel mooi zijn. Maar het is echt wel aan te raden als je met vorst en sneeuw wil fotograferen om vroeg je bed uit te gaan. Dat is voor ons geen probleem hè. Nee, dat moet lukken met vroege vogels. <lacht> er moet natuurlijk wel genoeg licht zijn. Maar je hebt dan vaak smorgens vroeg, als het nog een beetje mistig is en misschien een mooie zonsopgang, dat je dan echt hele mooie foto's kunt maken. En dat is dan juist omdat het licht zo van opzij komt en niet van boven. De zon staat sowieso vrij laag natuurlijk. Dus je krijgt mooie schaduwen. kan ook wel weer lelijk zijn op foto's. Dus je moet wel echt even bewust daarmee omgaan. Ja. Je hebt je fototoestel al een beetje naar die buxusblokken gericht. Ja, omdat dat nu in de tuin een mooie structuur geeft. Mooie takken van de bomen. En het uh, licht valt er mooi doorheen. Dus dat lijkt me wel mooi om dat eens even te gaan proberen omdat er sneeuw ligt, is het beeld wat rustiger dan normaal in de zomer. Dus zijn die totaalshots eigenlijk ook wel wat makkelijker te maken. In de, in de zomer word je afgeleid door 26 kleurtjes ja. en alles wat uh, in de weg staat. Ja, inderdaad. En nu is het omdat je, wat je net al zegt, bijna zwart-wit. En je kunt uh, extra mooi werken met een fraaie vlakverdeling. En natuurlijk omdat het licht hier uh, zo van rechts de tuin invalt... met de mooie schaduwen ja. in de foto. Ik gebruik nu een, een 24-70 lens, kan een beetje... Dat is een zoomlens van 24 ja, tot 70 mm. inderdaad. Ja. Dus dan krijg je ook een beetje groothoek mee, dat je de hele tuin erop krijgt. En ik ga nu wel even goed kijken welk punt van het beeld ik die boompjes en die blokken ga zetten, zodat mm -hmm. ik een beetje diepte in mijn foto krijg. Wat eigenlijk wel een probleem is met uh, fotograferen als er veel sneeuw ligt... dat zal iedereen uh, waarschijnlijk wel herkennen, is dat die foto's gauw te donker worden. Ze worden blauw, de sneeuw wordt helemaal blauw. Ze worden blauw of ze worden heel donker of grijs. Wat je daarom uh, moet doen is even goed naar je belichting kijken. De bedoeling is dan dat je je foto wat gaat overbelichten. Je laat wat meer licht uh, toe in je lens, mm -hmm. zodat die foto wat lichter wordt. Door al dat wit van die sneeuw raakt de de automaat van je camera gewoon de kluts kwijt? Die raakt een beetje de kluts kwijt. Die denkt eigenlijk dat het veel lichter is dan het in werkelijkheid ja. is. Gemiddeld kun je de foto ongeveer een stop overbelichten. Dat houdt in dat je hem dan op plus 1 zet. Ja, nou zie je dat die foto al een heel stuk lichter ja. is. Maar het kan toch nog wel eens aan de blauwe kant zijn... zeker als de lucht heel erg blauw is. Dat weerspiegelt gewoon ja. als het ware... En als je een beetje handig bent met bewerkingsprogramma's, is dat denk ik toch het handigste om dat achteraf nog even aan ja. te passen. Als we hier naar die borden lopen, dan zie ik allemaal uitgebloeide planten. Ja. Maar die heb je laten staan. Ja, nou dat is het leuke van als je de vaste planten niet afknipt. Wat je nu boven de sneeuw uit ziet steken, dat is al dood. Maar je ziet zeker met zo'n dun laagje sneeuw wat er nu nog op ligt... of met een beetje rijp, dat het eigenlijk prachtige kunstwerkjes zijn. En waarschijnlijk zit er ook nog allemaal zaad in... waar vogels of andere beesten en muizen ook nog plezier aan beleven. Ja, waarschijnlijk wel. Het hangt natuurlijk een beetje af van de soort. Maar je ziet ook als je daar dan eens wat dichter bij gaat... met een, een macrolens, dat je daar ja. ook prachtige opname van kan maken. eens Even kijken. Ja. Hier zie je allemaal sporen in de sneeuw. Ik heb geen idee wat dat geweest is. Daar is het te onduidelijk voor. Dat zijn sporen van een kat of van een hond. Waarschijnlijk van mijn hondje. <laughs> ja, wat, ziet, wat, wat zijn dit? Ja, Dat zijn hele mooie aardjes. Dat is van de andoorn, de staggus moniri. Die bloeit in juli paars. En daarna kom, komen er zaadjes in en blijft dat zo staan. En dat is een van de planten die nu het meest opvalt, hè, deze staggus. Met zo'n laagje sneeuw erop. Je krijgt een beetje dat grafische effect... Heel erg mooi om close-up zand te maken. En steeds weer die haan op de achtergrond. Wat heerlijk is dat, hè? Die hoor je er ja. altijd, hè? Het haan van de buren. Ja. <laughs> nou, het we werkt natuurlijk wel weer met statief. Dan kun je rustig uh, instellen. Dan komen we ook nog langs een vlinderstruik. Die heb je ook helemaal niet gesnoeid. Nee, het wordt meestal in het voorjaar pas gesnoeid, hè? Na de kou. Kan hij niet ziet, meer ingerriesen. Ziet er ook prachtig uit. Ja, hij is uh, behoorlijk bladhoudend eigenlijk, Een ja. vlinderstruik. Er zit nog vrij veel blad aan... Het zou ook heel decoratief zijn. Ja. Wat je ook kunt proberen is om een klein beetje tegenlicht uh, daar gebruik van te maken. Dan wordt die kleur weer wat warmer, door dat gele zonlicht. Heb je nou rekening gehouden bij het inrichten van je tuin met hoe die er in de winter uitziet? Of gaat het toch om uh, lente en zomer? Ja, voor mij gaat het meer om lente en zomer eerlijk gezegd. Maar voor de winter is het wel belangrijk dat de hele structuur van je tuin, de vormgeving, dat die in orde is. Ja. En dan krijg je vanzelf een mooie vlakverdeling. Maar zoals hier in de border, dat zijn vooral vaste planten. Dan wel die vlinderstruik en de cornulie geven in de winter nog wel een klein beetje sjeu aan die border. Kijk voor honderden tuintips en tuinnieuwtjes op de speciale website. Hè? U kent hem vast, maar ga hem toch nog een keer noemen: tuinreservaten.nl Op de, de ja, we hebben hem wel open gezet, maar kijk of we het door kunnen horen. Even luisteren. Ja. Ja. Ik ja. Wel wat kraaien. En een heel klein beetje gedrup. Nou ja, zodat ik misschien nog veel meer gedrup na negen. In ieder geval ook <laughs> Shell Nigeria, de reuze miljoenpoot. En twee heren zitten klaar met heel veel sprinkhaangeluiden. Tot zo. Het is nu één uh, uur s'nachts en uh, ik ga mijn fiets op slot zetten.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 Dit is Radio 1.